Ook als persoon kun je met de diverse tips aan de slag om bijvoorbeeld... ...je online reputatie als accountant, banketbakker, ICT'er, artiest of wat dan ook te verbeteren. Vandaag heb ik een paar onderwerpen voor je. Het eerste onderwerp gaat over de nieuwe site layout. Het tweede onderwerp van vandaag is de overname van Nokia door Microsoft. Daarna vertel ik je waarom je nooit 10.000 links voor 5 dollar moet kopen. Een luisterares vroeg of ze meerdere domeinnamen naar hetzelfde werkblog kon laten verwijzen... ...om zo beter te scoren in de zoekmachines. Als afsluiting heb ik weer twee lijstjes voor je. Het eerste lijstje bevat 8 tips voor het bedenken en produceren van lokaal georiënteerde content... ...en het tweede lijstje is de samenvatting van een artikel op Frankwatching... ...met 10 tips voor betere social media updates. Trouwe bezoekers hebben het natuurlijk al wel gezien. De website is vernieuwd. Dat wil zeggen, ik heb een ander theme geïnstalleerd... Ik was namelijk bezig met pogingen de snelheid van de site verder te vergroten, maar ik liep tegen een aantal beperkingen aan en kreeg de laadtijd van de pagina's op de site eigenlijk niet onder de 4 seconden. Sterker nog, soms was de laadtijd wel 7 seconden of langer, terwijl voor een goede gebruikerservaring de gemiddelde laadtijd toch echt onder de 2 seconden moet blijven. Het trage laden van de pagina's leek te liggen in het theme wat ik gebruikte. Ongeacht wat ik probeerde te verbeteren of versnellen aan de server, de site zou zelf toch niet echt veel sneller worden. Dus ging ik op zoek naar informatie over themes die bekend stonden om hun korte laadtijden maximale optimalisatie en ook nog eens responsief waren. Zo stuitte ik op twee frameworks voor WordPress themes die door veel professionele weblogs worden gebruikt, te weten Thesis en Genesis. Na flink wat hebben gelezen heb ik gekozen voor Genesis. Het is dus niet echt een theme op zich, maar een framework dat maximaal is geoptimaliseerd. Daarbovenop moet je dan dus nog een theme of Child theme, zoals het binnen Genesis heet, kiezen en aanschaffen. Een vorige theme had ik ook gewoon gekocht. Ik heb geen enkel probleem om geld te betalen voor iets waar ik baat bij heb. Maar bij elkaar was het Genesis Framework en het Streamline Child theme 79,95 Best wel prijzig voor een theme en dus aarzelde ik wel voor ik overging tot aanschaf. Die 80 dollar blikten zijn samengesteld uit zo'n 60 dollar voor het framework en 20 voor het theme. Ik had zoveel positiefs gelezen over Genesis dat ik besloot het risico te lopen en het framework met Team kocht. En jongen jongen, wat werd ik verrast. Ik hoefde helemaal niet zoveel aan te passen en wauw, wat laden alle pagina's opeens snel. Ik ging dan ook snel aan het testen met de Google PageSpeed Insights tool om te zien wat voor scoren de site nu kreeg bij Google. Die zat met het vorige theme zelfs nog onder de 80 punten van de 100 die je maximaal kunt scoren. Dat zat wel snor. Alle pagina's scoorden nu zo rond de 90 à 92 punten. Dat was mooi meegenomen. De site voelde meteen ook een stuk sneller, dus naast dat ik geïnteresseerd was in de score volgens Google, was ik ook erg benieuwd naar de laadtijden van de pagina's. Dus testte ik de snelheid met de Pingdom Website Speedtest Tool. Die gaf keer op keer aan dat de pagina's nu laden in zo'n 400 milliseconden. Dat doe ik nu nog eens een verbetering. Ik liep wel tegen een paar kleine dingetjes aan die ik nog moet fixen. Zo is het hoofddeel van de blogpost iets smaller dan voorheen... En nu steken video's iets uit aan de rechterkant. Dus moet ik met terugwerkende kracht de artikelen waar video's in staan deze iets kleiner tonen op de pagina. In plaats van 640 bij 360 pixels moet ik ze nu op 600 bij 340 pixels weergeven. Zelf ben ik super tevreden over het resultaat. Ik ben echter wel benieuwd wat jij vindt van het huidige design. Vind je het prettiger leesbaar en ervaar jij ook dat de site een stuk sneller is? Laat het me weten als een reactie onderaan de transcriptie op deze podcast. Die kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl 41 Afgelopen week werd bekend dat Nokia is overgenomen door Microsoft... voor een slordige 7,2 miljard dollar. Maar ik hoor je denken... wat heeft dat te maken met lokale vindbaarheid, reputatie, etc.? Nou, het heeft er totaal geen relatie met online reputatie... maar wel met lokale vindbaarheid. Want het geval wil dat Nokia in 2007... het kaartenbedrijf Neftec heeft gekocht... voor toen de tijd... 8,1 miljard Amerikaanse dollar. Maar inmiddels is bekend geworden dat Nokia per jaar zo'n 1 miljard dollar verlies leidt op Naftek. Op zich is dat niet bijzonder, want ook concurrent Google besteedt per jaar zo'n 1 miljard dollar aan het actueel houden van Google Maps. Dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. En Google heeft nu eenmaal veel inkomsten en kan die kosten wel maken. Hoewel Google Maps nog niet echt een winstgevend model is, maar een kostenpost. Terugkomend op waarom dit mogelijk interessant is. Nokia heeft het kaartenmateriaal van Navtec beschikbaar gesteld op here.com. Dat is een regelrechte concurrent van Google Maps. Maar in de deal heeft Microsoft alleen de telefonietechnologie van Nokia gekocht. Daarmee is Here dus nog steeds eigendom van Nokia. Microsoft gebruikt echter de data van Here wel in licentie en blijft dat ook voor de komende jaren doen ten behoeve van Bing Maps. Hoewel Bing Maps en Bing Local in Nederland nog niet echt voorhanden zijn, is mijn advies voor jou om je bedrijf nu toch ook alvast aan te melden op here.com dan sta je er alvast vermeld. dat kan nooit kwaad. als je je hebt aangemeld, zal Nokia naar het bedrijfsadres een kaartje sturen met een pincode om je aanmelding te bevestigen. maar mocht je de wachttijd bij Google Maps al lang vinden, bereid je dan maar voor op een nog veel langere tijd bij Nokia. ik moest zo'n zes of zeven weken wachten op een kaartje. oh, mocht je op zoek zijn naar de links van deze sites die ik hiervoor allemaal heb genoemd, die kun je vinden onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl/41 Hoewel je in het verleden hoger in de zoekresultaten kon komen als je meer links naar je site had dan al je concurrenten, is dat tegenwoordig niet meer het geval. Toch zie je nog steeds aanbiedingen op internet voor duizenden backlinks, contextuele .edu-links, linkpyramides en honderden persberichten voor een schamele 5 dollar. Zoek op de site fiverr.com maar eens op het trefwoord backlinks. Ik vond tijdens het maken van deze podcast maar liefst 7.546 resultaten op deze zoekterm. Overigens, Fiverr schrijf je als F-I-V-E-R-R. -R. Vooral mensen die een website hebben en af en toe eens iets lezen over het scoren in de zoekmachines... stuiten vaak op allang achterhaalde informatie... waarin wordt beschreven dat je maar zoveel mogelijk links naar je site moet hebben... wil je hoger scoren dan je concurrenten. En dan lijkt zo'n fantastische aanbieding voor slechts 5 dollar te mooi om waar te zijn... En een snelle, gemakkelijke en bovenal goedkope route naar de top in de zoekresultaten. Maar meestal is datgene wat te mooi lijkt om waar te zijn, ook precies datgene te zijn. Namelijk te mooi om waar te zijn. Oh, je krijgt heus wel je links. En meestal krijg je van de aanbieders ook nog wel een bonus of iets dergelijks. Dus nog meer links, geloof me. Deze links helpen je echt niet naar de top. Nee, ze helpen je site eerder naar de kelder. Stel, je hebt met moeite de afgelopen twee jaar of zo een goede 50 backlinks naar je site gekregen. Moet je eens voorstellen wat Google van jouw site gaat denken als ze binnen een paar weken opeens 10.000 links naar jouw site detecteren. En wat als die links staan tussen allemaal porno, Viagra en casino gerelateerde links naar Engelstalige of anderstalige sites? Hoe waardevol zal Google die links dan vinden? Juist, nul. Of erger nog, onder nul. Want het beleid van Google is dat je nooit links naar je site mag kopen. En het ligt er dik bovenop dat die 10.000 links die je opeens verworven hebt, zijn gekocht. Dus wat er dan in het beste geval gebeurt, is dat je site niet meer vindbaar is in de zoekresultaten. En als je een beetje pech hebt, krijg je van Google een penalty, waardoor jouw site helemaal niet meer kan worden gevonden in Google. Hmm. From hero to zero for only $5. Daar word je niet echt vrolijk van. Ik heb het al vaker gezegd. Goede backlinks moet je verdienen. Daarom spreekt men tegenwoordig ook vaker van link earning dan link building. En om een indicatie te geven... mocht je een link op een kwalitatief goede site willen kopen... dan moet je al snel rekenen op zo'n 100 euro per jaar of meer. Voor één link. En advies is dus... koop nooit of te nemen links. Dat is gewoon het beste. Blijf goede content produceren met een zekere regelmaat... die ook nog eens interessant wordt gevonden door je lezers en je bezoekers van je site. Houd dat vol en blijf het volhouden. De route naar online succes... ...kun je niet afsnijden. is Brechtje vroeg laatst of het beter was voor de online vindbaarheid ...om meerdere domeinnamen te koppelen aan hetzelfde weblog. Ze wilden zowel brechtjehendrix.com als brechtje.de laten verwijzen naar dezelfde content. Kort gezegd moet je dit niet doen. Voor 2011 kon dit allemaal wel, maar Google is slimmer geworden door de jaren heen. In mei 2011 heeft met kuts van Google al een video opgenomen... ...waarin hij zegt dat het op zich geen probleem hoeft te zijn. Maar... In een andere video uit 2011, gepubliceerd op dezelfde datum, zegt hij dat het beter is om toch je aandacht te richten op één domein. En omdat het haar eigen naam is, hoeft ze zich in elk geval geen zorgen te maken over de EMD-penalty die Google soms toepast. Deze exact match-domain-penalty geldt voor spammy sites, vaak van affiliates, met sprekende domeinnamen, zoals bijvoorbeeld cheaprolexwatches.com, etc. Dus mijn advies aan Brechtje is om enkel en alleen een weblog in te richten op brechtjehendriks.com en de domeinnaam brechtje.de gewoon geclaimd te houden om te voorkomen dat iemand anders zich die naam toe eigent. Later van de week zal ik een artikel publiceren waarin ik hier dieper op inga. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij dat ze ofwel geen tijd hebben voor het schrijven van content of beter lokaal georiënteerde content en dat het te duur is als ze het later doen. Dus geven ze hun geld liever uit aan een infographic of zo, Of nog erger, ze spenderen 5 dollar aan 10.000 backlinks waar ik het al eerder over had. Vaak wordt er dus moeilijk gedaan over content. Maar als je goed om je heen kijkt, is content overal. Denk maar eens aan je medewerkers in het bedrijf. Het ontwerp of de architectuur van je pand. De geschiedenis van je pand. Je producten en diensten. Vragen die je vaak krijgt van klanten of patiënten. De menus en gerechten die je serveert. De waarden en de normen in je bedrijf. De geschiedenis van je bedrijf, je klanten, je leveranciers. Al deze onderwerpen kun je op een of andere manier wel relateren aan je locatie. Wees creatief. Bedenk dat je heus niet vijf dagen in de week verse content hoeft te publiceren. En als je eenmaal inspiratie hebt, schrijf dan gewoon een paar stukken content die je in de toekomst online kunt laten verschijnen. Als je dan verder wilt gaan met het produceren van lokaal georiënteerde content, kun je wellicht iets met de volgende acht tips. Als eerste, onderzoek je lokale zoektermen en maak een plan. Voordat je je blog gaat optimaliseren voor betere lokale vindbaarheid, moet je weten waarop er zoal in je plaats of regio wordt gezocht door mensen. En je moet erachter komen welke lokale zoektermen verkeer naar je weblog brengen, het effect van dit verkeer en of je hiermee wel het juiste verkeer naar je website trekt. Want als mensen slechts doorklikken naar je site om daarna binnen een paar seconden op de backknop te klikken zonder iets te kopen of zich in te schrijven, dan heb je er eigenlijk niets aan. Als tweede... Associeer je producten en diensten met je locaties in je blogposts. Maar al te vaak zie je dat bedrijven in de artikelen of productbeschrijvingen op hun website... zich helemaal niet richten op de locatie. Dat is een gemiste kans. Probeer content zoveel mogelijk om je locatie te schrijven zonder dat je spammy overkomt. Vergeet niet dat je voor mensen moet schrijven en niet voor de zoekmachines. Als derde, maak gebruik van lokale evenementen. Lokale evenementen zijn bij uitstek geschikt om artikelen over te schrijven die op een of andere manier zijn gerelateerd aan jouw bedrijf, je producten of je diensten. Als je op een beurs staat, zorg er dan voor dat je op de website van die beurs met al je bedrijfsgegevens correct wordt vermeld en wel natuurlijk een link naar je website staat. Of denk er eens over of je wellicht een evenement voor een goed doel kunt sponsoren om zo meer bekendheid te krijgen. Als er een podcast in of over je plaats is, probeer dan daarvoor uitgenodigd te worden, bijvoorbeeld voor een interview. Of vraag een lokale blogger of hij of zij je wil interviewen. Radiostations. Podcasters en bloggers zitten vrijwel altijd om content verlegen en zullen je dankbaar zijn als je zelf met een origineel idee of initiatief komt. Als vierde vermeld andere lokale specialisten buiten je eigen vakgebied. Stel een fitnesscentrum heeft een masseur en een fysiotherapeut onder het dak. Laat die mensen dan ook eens artikelen publiceren op de website van het fitnesscentrum. Mocht zoiets niet het geval zijn, interview dan gewoon andere specialisten. 5. maak gebruik van de seizoenen. Sommige content is echt seizoensgebonden en ook sommige bedrijven zijn seizoensgebonden. Zo kan ik me voorstellen dat mensen in de winter minder snel op zoek zijn naar een ijssalon. Op die momenten kan het handig zijn om artikelen te posten over andere positieve karakteristieken van het bedrijf. Zoals bijvoorbeeld dat het gratis wifi heeft of over de achtergrond van de geserveerde koffie enzovoorts. Als zesde, participeer in de lokale gemeenschap en deel je activiteiten. Lokale bedrijven en organisaties zijn over het algemeen actiever in de lokale gemeenschap dan landelijke merken en bedrijven. Bloggen over wat je doet of over wat je medewerkers doen in lokale activiteiten kan ook kansen bieden voor lokaal getinte content. Maak ook eens een video van iets lokaals. Als zevende, promoot je blog op de social media. Als je blogberichten in de social media promoot, denk er dan aan om de plaats of regio ook te gebruiken in de titel of aankondiging. Gebruik de plaatsnaam als hashtag in Twitter, Google Plus of Facebook. En als achtste, focus je niet alleen op lokale seo, maar produceer ook waardevolle content. Lokale seo is belangrijk, natuurlijk. Maar het is slechts een deel van alles wat je moet doen, wil je met je bedrijf of organisatie in je stad, plaats of regio onderscheiden van de rest. Dus naast dat je continu moet werken aan het verkrijgen van meer citations, je weet wel, bedrijfsvermeldingen met je bedrijfsnaam, adres, postcode en telefoonnummer moet je ook echt waardevolle lokale content produceren. Er zijn nog steeds mensen die denken dat je met geen of weinig inspanning... probleemloos in de top van de zoekresultaten terecht kunt komen. Nou, laat ik je dan uit je droom helpen. Dat kan tegenwoordig echt niet meer. Je zult eraan moeten werken en hard. Het probleem is namelijk, als jij het niet doet, dan doet je concurrent het wel... en vergroot hij of zij de voorsprong nog meer. Zojuist had ik het over het promoten van je blog op de social media... Daar kan vaak ook nog wel het een en ander aan worden verbeterd. Op Frank Watching kwam ik het artikel 10 tips voor betere social media updates door Bianca van de Ketterij van iBianca tegen. Bianca heeft aan de hand van een infographic van de Social Skinny een tiental nuttige aanbevelingen toegelicht. Ik kan je aanraden de toelichting op haar paar tips te lezen in het artikel waarvan je de link in de show notes vindt. Hier beperk ik me even tot het kort opzommen van de 10 tips. Als eerste, meld interessante feiten. 2. Geef tips. 3. Deel je mening. 4. Vraag niet altijd, durf er ook stellig te zijn. 5. Zorg voor actie. 6. Laat je volgers weten wat ze kunnen verwachten. 7. Gebruik eens een PS of postscriptum. 8. Gebruik voor korte links. 9. Gebruik niet alleen tekst, maar ook beeld zoals foto's en video. Als tiende. Vraag volgers naar je hun mening. Met deze 10 tips voor betere social media updates